Met het NOS -journaal. De man die een tramcontroleur van het GVB in Amsterdam bespuugde... krijgt een werkstraf van 40 uur. De helft van de straf is voorwaardelijk. Ook moet hij de controleur een boete van 200 euro betalen. De spuger werd opgespoord via DNA-onderzoek. Sinds oktober gebruikt het Amsterdamse vervoersbedrijf speciale spuugkits... Als een personeelslid bespuugd is, wordt het speeksel door speciaal opgeleide medewerkers veiliggesteld en opgestuurd naar de databank. Oostenrijk wil nog voor de zomer strenge grenscontroles invoeren op de Brennerpas, de grote grensovergang met Italië. Hiermee wil het land de toestroom van migranten afremmen. De Oostenrijkse regering verwacht dat dit jaar 300.000 migranten uit Afrika de Middellandse Zee naar Italië zullen oversteken... Een deel daarvan zal via de pas naar het noorden reizen. De grensovergang wordt veel gebruikt door vrachtwagenchauffeurs en toeristen. Grote bedrijven moeten voortaan bekendmaken hoeveel winst ze maken, wat de omzet is en of er belasting is betaald. Met dit voorstel wil de Europese Commissie belastingontwijking en ontduiking in Europa tegengaan. De nieuwe regels gaan gelden voor 6500 bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro per jaar. De regels gaan, als het aan de Europese Commissie ligt, in alle EU-lidstaten gelden. Hilversum krijgt een eigen MH17-monument... ter nagedachtenis aan de 15 slachtoffers van de vliegramp. Het monument, dat komt in het Dudokpark, bestaat uit 15 bronzen zonnebloemen. Nabestaanden lieten de gemeente weten dat ze graag een herdenkingsplek op een centrale locatie wilden. Het monument wordt op 17 juli, twee jaar na de ramp, onthuld... Het landelijke monument komt op Schiphol. Het weer nog vanavond trekken vanuit het zuiden buien over... mogelijk met onweer. Morgen vooral in het noorden nog regen. Later vooral droog. Met wat zon bij maxima tussen 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U heeft een bril nodig.